Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Wat zit jij nou te spelen, Chopin? Erg gemak? Ja, mooi, hè? Nou, toch het niet! Hoekahakken! Ja, aan de pil, mm. slikken kreng. jonge man, zou ik niet een beetje beter het deur zijn? We gaan nooit meer naar huis.